Het thema van de maand december in het online programma Transfiguratie Nu is Gnostieke Magie. Als je vanuit een innerlijk verlangen de transfiguratie in jezelf wilt realiseren, dan is het noodzakelijk dat je je daar bewust en actief aan wijdt en dat je je openstelt voor en werkt met de lichtkrachten van de Gnosis. Uiteraard gaat daar een jarenlang voorbereidingsproces aan vooraf en is er sprake van een geleidelijke en tegelijkertijd ook trapsgewijze ontwikkeling. In de laatste maand van het online jaarprogramma Transfiguratie Nu gaan we daar dieper op in door ons te bezinnen op gnostieke magie. Een mens of een groep mensen kan met magie door middel van gedachten, gevoelens, woorden of handelingen invloed uitoefenen op zichzelf, op medemensen of op de wereld. Dat gebeurt bewust en onbewust. Want door onze staat van zijn stralen we voortdurend krachten uit en beïnvloeden zo onze omgeving. In die zin zijn we voortdurend magisch bezig, vaak zonder dat we er erg in hebben. Wanneer deze activiteiten uitgaan van het ik, wat meestal het geval is, liggen de resultaten ook op dat vlak van het ik. De transfiguratie kan dan niet plaatsvinden. Gnostieke magie is niet gebaseerd op de krachten van het ik, maar op de krachten van de gnosis. Die magie is gericht op het reconstrueren van de oorspronkelijke microcosmische mens en op het gebruiken van de oorspronkelijke vermogens die door het vernieuwingsproces weer beschikbaar komen voor het uitvoeren van en meebouwen aan het godsplan. Een essentieel onderdeel van het godsplan is dat er steeds meer mensen komen die de verticaal instromende krachten van de gnosis kunnen ontvangen, in zichzelf omzetten en vervolgens horizontaal uitstralen. Die mensenzielen worden dan in staat gesteld om de transfiguratie in zichzelf te laten voltrekken, terwijl er tegelijkertijd op bovenpersoonlijke wijze slapende geestvonken van medemensen worden gewekt. Kenmerkend voor gnostieke magie is dat deze uitgaat van de liefdewet en dus nooit dwingend is. Mensen in wie de geestvonk, de roos des harten, ontwaakt als gevolg van getransmuteerde gnosiskrachten, zijn volkomen vrij om te kiezen of zij het pad van gnostieke bewustwording en vernieuwing willen gaan of niet. Voor mensen in wie iets van de nieuwe ziel tot ontwikkeling is gekomen, is het vanzelfsprekend dat gnostiek magisch leven en werken niet alleen een individuele gelegenheid is, maar ook een groepsgebeuren. Van een gelijkgerichte groep, die vanuit de zuivere intentie en op basis van een innerlijk weten gecoördineerd samenwerkt, gaat een veel grotere kracht uit dan van een verzameling individuen die op eigen houtje bezig zijn. De stichters van de school van het Rozenkruis, Jan van Rijkenborg en Cateroos de Petrie, wisten vanaf het begin van hun werk dat het hun taak was om lichtkracht te concentreren, zodat leerlingen de gnostieke inwijdingsweg kunnen gaan. Daarvoor ontwierpen ze vanuit hun innerlijke weten methoden en werkwijzen. Ze ontwikkelden een vorm van gnostieke magie die is afgestemd op de mens van deze tijd, met onder andere een tempelorde, tempelsymboliek, ritualen, tempelzangen en toespraken. Samen met een groep toegewijde leerlingen slaagde zij erin om met gnostiek magische inspanningen een krachtveld op te bouwen en te onderhouden dat halverwege de jaren 50 van de vorige eeuw in binding kwam met de universele broederschap. Van dat levende lichaam gaat niet alleen een roep uit over de hele wereld, het stelt de daarin opgenomen leerlingen in staat om het gnostieke pad van bewustwording en vernieuwing daadwerkelijk te gaan. Allen die zoeken en in wie het rozenhart opwaakt, vormen een uit de natuur ontheven groep, wanneer zij gnostiek magisch leven en handelen. Dan leven de mensen van die groep uit de kernkrachten van de gnostieke dienaren, die in de wereld komen om hen die het waard zijn te roepen tot het wonderbare licht. Zij die dat verstaan en realiseren, worden verbonden tot één lichaam, door de genadekracht van de gnostieke magie.